Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Spanje kunnen vrouwen voor het eerst menstruatieverlof opnemen. De regel is opgenomen in de wet en geldt voor zo'n 500 vrouwen die in de plaats Girona voor de gemeente werken. Ze krijgen maximaal 8 uur vrij, zegt correspondent Rob Zoutberg. Tijdens het debat over het verlof vreesden sommigen dat dat vrouwen juist op achterstand zou zetten. Bijvoorbeeld hun kansen op promotie zou verkleinen. Uiteindelijk gingen wel alle partijen in de gemeenteraad akkoord en overheerst nu het gevoel dat dat menstruatieverlof de gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkvloer juist vergroot. De uren moeten wel worden ingehaald binnen drie maanden na het verlof. Vorig jaar kwam menstruatieverlof ook in Nederland ter sprake. De minister van Sociale Zaken zei toen dat werkgevers en werknemers daar onderling moeten uitkomen. Bij een lawine in het Oostenrijkse Tirol zijn vijf mensen omgekomen, schrijft RTL Nieuws. Het ongeluk gebeurde buiten de bewaakte skipistes in Spies, vlakbij de grens met Zwitserland. Ondanks de grote hulpactie waren ze te laat om de vijf te redden. Een zesde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. In Berg op Zoom is een internationaal gezochte drugscrimineel opgepakt, terwijl hij aan het joggen was. Het is een man van 56 uit Schotland. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij te maken met een grote kookvondst en zeker 28 miljoen drugspillen. De man ontsnapte in Engeland en zou al anderhalf jaar op de vlucht zijn. Corrie is overgewaaid, maar de schade aan de duinen in Zeeland... bij het dorp Nieuwvliet is enorm, zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland. Ik sta op een pad waar normaal fietsers en voetgangers langs mogen... maar dat is nu afgezet omdat hier naast een afgrond ligt van 7 meter diep. Over een breedte van 430 meter zijn de duinen beschadigd geraakt... en er is hier zo'n 20 meter duinzand weggespoeld. De duinen worden nu teruggegeven aan de zee, zoals dat heet... en zullen langzaamaan wegwaaien. De dijken worden hersteld met klei en met beplanting. Het weer, de regen trekt weg, het is bijna overal droog. Morgen droog en zonnig, later vanuit het noorden toch wat regen en een graad of zeven. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 You make it rush. Now that I can feel that I just can't trust, you tell me to stop. Somebody come See myself and my bad decisions